Vannacht zijn ruim 50 Nederlandse reizigers uit het Midden-Oosten aangekomen op Schiphol. Volgens buitenlandse zaken gaat het om Nederlanders uit Israël en de bezette Westelijke Jordaan-oever. Ze werden opgehaald in Egypte. Later vandaag staat er nog een repatriëringsvlucht gepland. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn vannacht zeven mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er onder de slachtoffers ook twee kinderen... Zeker tien mensen raakten gewond. Een flatgebouw werd geraakt door een ballistische raket. Na de inslag ontstond er brand in het gebouw. Mogelijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. De plannen van het kabinet om het vaderschapsverlof te versoberen... kunnen leiden tot meer genderongelijkheid, zeggen onderzoekers tegen de NOS...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 Bij dan weet je waar je aan toe bent? Gewoon. Dat is gewoon heel belangrijk. Goed, tweede geheel is Radio het we Straks kijken we erin Jawel. Ja hoor, daar kom je tevoorschijn, dat verhaal natuurlijk. En verder ook... Uh, ja, wat was dit ook weer Zo. En dan onder wordt opgeblazen. Skeletons. I've been going out of my mind.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 And you see folks call the police when I start to believe it Everybody round here's gone Everybody round here's gone One at a time, they all appear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 Skeletons, six feet deep. Life could have been so sweet, bro. Skeletons, fasten your seatbelts. Call the police when I start to believe it. Skeletons, everybody round here's got, skeletons. Everybody round here's skeletons. Got skeletons. One at a time, they all appear. Oh. Ja, ik denk, volgens mij was het een kwaadje. We staan er morgen hier over skeletten. Jazeker. Nou, er zijn er genoeg, hè. Hoewel. Everybody round is, ja. Misschien moeten we gewoon Israël gewoon de macht geven over de hele wereld. Die kan namelijk de veiligheid van de hele wereld wel garanderen, denk ik. En als iedereen zich aanpast aan de regels van Israël... Ai, man, dan hebben we een heel goed wereldje. Mm. Nou, jij ja, hebt je twijfels, zie ik. Ja. ja. En toch niet. Nee, gewoon al uiteraard manier. Goed. Het is er weer tijd, hoor. Verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Zeker, wat gebeurde er door de jaren heen? We gaan in 1942. nederlands Nederlandse mijnveger eh, Eiland Dubois eh, ja, wordt door eigen bemanning tot zinken gebracht. En, eh, want hij was namelijk eh, gespot door een Japanse verkenningsvliegtuig. En toen hebben ze hem opgeblazen. Je leest dan de onwaarheid en denk je: nou, nou, maar het verhaal is toch iets anders als je verder kijkt. Dit eiland uh, Dubois was samen met zusterschip uh, uh, Jan van Amstel vertrokken van de haven van Surabaya en ze waren op weg naar Australië. Ze waren uh, redelijk op weg op 7 maart. Tot een gegeven moment uh, merkten ze dat ze eigenlijk de ketel werkte niet goed van deze eiland Dubois. Toen dachten ze van: ja, we moeten nog We hebben eigenlijk te weinig uh, manschappen. Desertie was er heel veel. Heel veel. Mensen die uh, verlieten de vloot, uh, vluchten, want die hadden geen zin in de oorlog. Dus uiteindelijk hebben ze maar besloten om dat dit, uh, deze uh, mijnenvegen op te blazen en verder te gaan met de Jan van Amstel. Daar hadden ze wel man, genoeg manschappen voor. Het trieste wel wat dat Jan van Amstel op 8 maart werd getorbedeerd, want ze waren toch allemaal in beeld gebracht door de Japanse verkiezingsvliegtuigen. Dus stel, kwamen daar uh, 27 mensen bij om het leven en 43 uh, werden. Of boord geslagen. Die werden uiteindelijk gevangen genomen later. En uh, die hebben het wel overleefd eigenlijk. Maar goed. Toch wel? Ja, oh. die wel. Goed, okay. wat gebeurde er nog meer? Ja, in, uh, in 2024... Zweed, uh, tre ja. Zweden treedt toe tot de NAVO als 32e lidstaat. Dat is echt een historische uitbreiding van het bondgenootschap. En hoe lang geleden daarvoor, hè, dat er iemand erbij kwam. Ja. Maar we hebben dus nu 32 lidstaten in de NAVO. Oké. Okay. En ja, volgens mij wilde Oekraïne wilde erbij en zo. Hè. Maar Zweden mocht in ieder geval wel. Ja. <laughs> dus ik weet nog niet uh, hoe het nou gaat. Want het was toch ook een vredesvoorstel uh, uh, van uh, Poetin... dat ze nooit bij de NAVO mochten komen. Hè? Ja, ja, ja. <laughs> zeker. Ja, maar ja. ze waren daar aan het oefenen bij de grens. Dat is toch altijd het verhaal? Ze hebben ja. er gewoon om gevraagd ja, Dat ze het gewoon niet moeten doen. Terwijl ze helemaal niet van de lid zijn van de... Nou goed. goed, 1876. Het bekende verhaal nog weer van... De telefoon. Alex uh, Graham Bell uh, vraagt patent. En het grappige is, hij, hij is dus echt net op tijd. Want twee uur later was Elsa Gray... Uh, Alicia, Elcia Gray, was eigenlijk ook bezig met, uh, met, namelijk met patentaanvraag op de telefoon. En het grappige is, hij heeft dus een microfoon ontwikkeld, deze Graham Bell. En die microfoon, hij, is, hij komt uit een dove familie, hè? uit een dove tolkenfamilie. En ze waren heel vaak bezig met dove kinderen te leren spreken. En op een of andere leek hij, het, hij heeft een manier gevonden om zeg met maar, spraak duidelijker te maken en dat te kunnen overbrengen. En een met bepaalde nieuwe technieken die je zag van Herman van Helmholtz. Die allerlei elektronische overdracht deed met geluid, dacht hij van, hé, hey, daar zit wel iets... En uiteindelijk kreeg je geld van ouders van dove, uh, dove mensen, uh, ouders van uh, dove kinderen. Uh, die uh, hadden zo zoiets. Nou, uh, ja, ik vind het een mooi project. Ik geef jou geld. En daar is hij mee aan de gang gegaan. En dan heeft hij allerlei dingen aan elkaar gekoppeld. Het maf is als je zeg maar, twee microfoons aan elkaar knoopt dan kan je uit die microfoon ook weer geluid krijgen. Dan is het namelijk omgedraaid, als je dat omgedraaid. Dus op die manier heeft hij zeg maar, uh, het patent kunnen aanvragen. En natuurlijk, uh, Philip Rijs heeft het ook al veel eerder gedaan. Die had geen geld voor om het, uh, de patent te betalen, om het te verlengen. Dus uiteindelijk kon hij het patent uh, op zijn naam krijgen. En zo hebben ze, is het 1810 geworden. Ja. Zo zijn we weer bijgebracht bij de telefoon. He, ja, nou. Nou, ik heb het allemaal opgeschreven. Ja. In het jaar 321, dat is heel lang geleden... Toen uh, liet uh, keizer Constantijn de Grote per decreet de Dias Solis, de dag van de zon, uh, dat officiële rustdag uitroepen. in het West-Romeinse Rijk. En het grappige is wel, het heette dus de Dias Solis. En dat was eigenlijk was dat, uh, de, de, die Solis was de officiële zonnegod van het latere Romeinse Rijk. en de beschermheilige van soldaten. Oh. En je hebt ook zondag en maandag. En de maan was ook natuurlijk een officiële god toen in die tijd. Je moet wat, hè? Ja. Van welke zullen we eens kiezen? Tegenwoordig ja. nemen we een popster. Ja. Dat is dan. Uh, ja, er ja, staat ja, er ja. geen dagen na genoemd. Nee, zoiets. 1968, de BBC uh, vertoont voor het eerst het nieuws in kleur. Just what will this change mean to the channel 2 viewers who will still be watching us in black and white? Well, we think you'll see a big difference on black and white receivers. De nieuwe color cameras will give an improved monochrome picture. Are you all set, Bob? Taken away in full spectrum color. First, I'd like to say this: that I feel doubly honored to have been chosen to be the first one involved in our big change. BBC dus voor het eerst in kleur. Het grappige is: er is echt beeld van materiaal te vinden op YouTube. En dan zie je dus eigenlijk eerst zwart-wit beelden. Zie je twee presentatoren praten. Wat is het verschil dan allemaal? En nou, legt niet allemaal uit. En dan geef ik de ene presentator naar de andere camera. En dan moet je een microfoontje opspelen, dat duurt een tijdje, en dan, plop, dan gaat het kleuren aan. En dan zie je dus vanaf dat moment. Hoe dat mooi als het mooi, De kleuren echt. Nou goed, in Nederland was voor het eerst een kleuren televisie te zien op die Viatro. Via. Uh, Virato. Viar, Virato, ja. Virato Beurs in 1967. En uh, op 1 januari 1968 begon het met uitzenden. En je kon zo'n toestel kopen voor 3.000 gulden. Dan kon je kleuren televisie ja. En toen was er 1970, een jaar later, waren er nog maar 33% procent van de uitzendingen in kleur. En in 1974, 87 en in 78 uh, waren 61% procent huishoudens met een kleuren televisie aanwezig. Dus ja, Ongelang, langzaam hè? werd dat uh, toegevoegd. Ja, ik weet wel, in die tijd had je er ook uh, van die uh, uh, films ook over uh, Oostenrijk en zo. Ja. Yeah. Met die muziek en al die kostuumdingen en zo. En dan uh, gingen mensen bij elkaar kijken, omdat het in kleuren wel zoveel mooier was. Ja, zeker. Echt yes. een, uh, ik kan me nog herinneren dat ik boven dan een zwarte-wit-televisie had. En er kwam er een uitzending over graffiti in Amerika. En ik denk nou, dat moet ik beneden toch maar gaan kijken op de kleurentelevisie. Want dat is toch een stuk mooier, denk ik. Ja. En dan gingen we ah, naar zeker. beneden. Ja, dat is zeker. Maar ja, hoewel ze soms tegenwoordig ook wel. Uh, fotograferen dan toch weer in zwart-wit. En dat geeft ook wel een hele ja. mooie stijl. Ja, dat is waar. Een beetje uh, dat uh, gepoederde of zo. Ja, ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Ja, het is vaak die compositie. Kijk vaak naar de compositie. En je wordt niet afgeleid door al die kleuren. En de meest mooie kleurenfoto's zijn vaak... één uh, of twee kleuren, weet je. Vaak een oorlogsfoto... Dan gaat de aandacht naar dat rood. Want ja, dat is bloed. En dat trekt dan heel veel aandacht. Oh ja, ja, ja Dus ja, dat ja. is wel vaak zo. Nou, in 2000, pas een jaar geleden... Ja. is er bij een stadsbrand in de binnenstad van Arnhem... Er zijn minstens tien historische panden in de as gelegd. Die brand woedde in het Huizenblok... tussen de Pauwstraat, Jansstraat... Varkerstraat en Menterstraat. En dan Arnhem. Daar verdwijnt de brandlucht... langzaam uit de binnenstad. Wat blijft, is dat blok... uitgebrande historische panden. Met huizen en bedrijven. En de vraag, wanneer de Arnhemmers weer... terug kunnen naar normaal. Jazeker. Een jaar later zijn ze nog niet ver gekomen. Sommige mensen hebben een winkel ergens ondergebracht. En de, destijds... Uh, de verdachten. Drie maanden geleden brandde de binnenstad... van Arnhem. En vandaag stonden de drie mannen... die de politie oppakten op verdenking van het stichten van die brand voor de eerst voor de rechtbank. Ze ontkenden, maar het openbaar ministerie zegt over camerabeeld en geluid te beschikken waarop de mannen overleggen over het aansteken van een rolcontainer met karton. De brand sloeg uiteindelijk van de container over naar een compleet historisch woon- en winkelblok. Echt bizar gewoon. En ik, ik heb er vet niet zoveel over gevonden dat ze nog steeds vastzitten. Een paar maanden geleden las ik dat ze nog steeds vastzaten. Deze drie verdachten en waarvoor ze het gedaan hebben is mij nog steeds niet helemaal nog duidelijk. nog steeds vast, ja. Het ja? was een jaar, hè? Ja, het was ja, ja, ah, een jaar. jaar. Ja, het een jaar. Dus maar goed, ja. het is een houten Ja, Het is gewoon een heel oude woningen die, die vlammen slaan natuurlijk heel snel om zich heen. wil weer loopt. Uh, 2024 was dat, vorig jaar. Goed, wat er meer? Ja, in 2009 wordt uh, door Amerika wordt het ruimteagentschap NASA... Daar, door hen wordt het Kepler Space Observatory uh, wordt, uh, gelanceerd. Dus is een satelliet om planeten die net als de aarde bewoonbaar kunnen zijn op te sporen. Ik heb nog niet gehoord dat ze wat gevonden hebben. <laughs> Zou wel leuk zijn. Ja, ik ben er altijd benieuwd, zijn het dan mensen zoals wij? Of zijn het net als de Planet of the Apes of zo? Ja, je weet niet wat, uh, wat ja, dat... ja. Wat het dan gaat worden? Nou, ik kan zeggen op zelf, uh, vandaag is, het, is de sterfdag van natuurlijk uh, niemand minder dan Stanley Clark. En Stanley Clark, die zeg maar, uh, die heeft natuurlijk uh, Space Odyssey 2001 heeft die ooit gemaakt. En uh, toen die film uitkwam, uh, zei hij dit: De wetenschappers weten nu dat er rond 100 billion stars in onze galaxy zijn en rond 100 billion galaxies in the visible universe. Het Punt is dat er are so many stars in the universum that the likelihood of life evolving around them even if it were possibilities of one in a million there would be hundreds of millions of worlds in the universe. Zo, so, dus er moeten echt buitenaards leven we moeten gewoon zijn. Ja, dat maar hoe ziet het eruit hè? Want uh, heeft het dan ook gewoon uh, bomen, water, watervallen, al die dingen meer. Is dat daar dan of is het iets heel anders? Ja, ja. Ik vind nee. dat wel fascinerend. Ja, zeker. Nou. Ooit komt de verbinding, we zullen het merken. Ja. Goh, straks de verjaardagen, dames en heren. Kijk wie die jarig is. Dit had erover over iemand die overleden was Stanley Clark. Of Stanley uh, Kubrick, die was toen nummer 70. Where did I Weer. Tollig, lekker. De vroegmorgen dansen. plaats van een stil de gitaartje van je. Zeker Oscar met K. On the ground, yes. On the ground. Goed, uh, we zijn er weer klaar voor. Nee, die hebben we gehad. Frisande zijn we gewoon. Nee, ook niet klaar. Ja, precies, die wil ik. Zeker, we gaan weer uitdelen en een van die dingen... Oh, hij gaat niet meer uitdelen, hij is lang al lang dood, joh. Jezus, dat is al een tijdje geleden. Piet Mondriaan zou jarig zijn geweest. Hij overleed al in 1944. Ja, vrij onverwachts uh, overleed hij. En je kent natuurlijk Piet Mondriaan van al die schilderijen. En het is ook wel heel bijzonder wat voor schilderij hij gemaakt heeft. Uh, onder andere natuurlijk uh, Victory Boogie Woogie. Maar als je zijn eerder werk bekijkt, dan denk je: ja, dat, is gewoon, dat is gewoon echt landschappen maakt Een hele saaie... Landschappen maakt hij. het grappige is, uh, hij woonde heel lang in uh, Amsterdam. Echt wel een hele periode. Echt op allerlei plekken heeft hij gewoond. Weten, al die adressen weten ze dan. Maar in uh, 1873 verkocht hij zijn schilderijen voor 50 gulden. Maar, uh, nou zeg maar 15 jaar later, was dat 1000 gulden per schilderij. Dus dat was toen al zeer populair. En in 1912 ging hij over op het kubisme. Toen heeft hij heel vaak het oude werk. Wat hij gemaakt heeft, zeg, een stilleven van uh, potjes en pannetjes bij elkaar... heeft hij dan zeg maar uh, in het Kubisme gegoten... en dan hangen ze die, die twee werken naast elkaar. Ik je denkt, oh, wat grappig. Uh, Picasso heeft ook die periode gehad, het Kubisme, vond ik niet de sterkste periode van hem. Uh, uiteindelijk krijg je contact met uh, Domburg, Douche van Domburg. En deze is natuurlijk ook van De Stijl. En daar zit ook uh, Gerrit Rietveld. En dan krijg je die primaire kleuren. En dan krijg je natuurlijk een heel ander soort werk dan je, dan je gewend bent. En dat is, wel, ja, dat is het vooruitstrevende werk geweest... Ik weet niet wat die victory boekie Wookie nou uh, waard is. Maar dat is echt schrikbarend. Dus dat is gewoon, dan zou je de wereldeconomie mee kunnen vlot trekken volgens mij. Wat is het? 35 miljard of zo? Of wat oh. ik nou? Ik maakt het ook niet uit. Maar goed, hij zou jaren zijn geweest, Piet Mondriaan. Ja, vandaag is het ook verjaardag van de Franse kopernis Maurice Ravel. En ik had uh, zelf het idee van, was die dan niet van die... Dat die 7e muziek ja. waar je... Uh... Ja. <laughs> ja. Ja. ja, ja. Ja, en nou, is dat zo? Nou, dat weet ik niet zeker. Oké, okay. okay. dat dus weet ik niet zeker. Ravel. Goed, hij overleed in uh, 2020. Hij was 78. Hij uh, had toen een paar hitjes. Hamilton Bohannon. Hij was eigenlijk drummer. En hij, is, hij heeft uh, heel veel gasten gedrumpt. Stevie Wonder, Smokey Robinson, Temptations, Dineros. Noem het allemaal maar op. Zijn eerste plaat die uitkwam in 1973 was... Uh, uh, Stop and Go. Gelijk wel een soort aflevering van Chef. Echt een beetje dansbaar... Dit soort plaatjes werd toen hip, 1973. Instrumentaties op de dansvloer deden het echt wel goed. Dit ook, hè. Net chef kwam, ik. En toen uiteindelijk kreeg je deze plaat, voetstamping. En tijdens optredens op het podium zat hij dus achter de drumstel te, te drummen. Dat was een drummetje natuurlijk. Dit was een uh, hit. De grote hit die kwam was natuurlijk ook dit, hè. Let's start the dance part, too. Het grappige is de grooves en de beats die hij bedacht, die hij maakte. Nog echt met de drumstel en uh, uh, nog niet echt met de lindrum. Die werd later weer gebruikt, onder andere door uh, Mary J. Blight, Snoop Doggy Dog. Maar ook bijvoorbeeld uh, Paul Johnson. Get down, get down. Oh, lekker. Ja. ja. Simpelheid van top. Maar dit is ook geschoeid dus op een nummertje van Hamilton Bohennen... die dus jarig zou zijn geweest. Hij overleed dus in 2020, toen was hij 78. Wie nog meer, ja. wie nog meer allemaal. Ja, ik zie er wel diverse. Mia Nicolai, Nederlandse zangeres. En die heeft met Burning Daylight... heeft zij Nederland toen vertegenwoordigd... op het Eurovisie Songfestival. Dit is de goede versie, hoor. Ja, die hebben toch gewoon wat ellende over zich heen gekregen, hè, toen. Wat? Ze heeft veel ellende over zich heen gekregen. ja toen. zeker en ze moest bijna ook... Euh, nou ja, het ging bijna onderdoor. En uiteindelijk is ze in therapie gegaan om het te kunnen verwerken. En uiteindelijk heeft ze, zeg maar, een paar maanden later... had ze zoiets Ja, ik laat me gewoon niet kisten, weet je wat ik doe? Ik breng gewoon een nieuwe single uit. Helemaal niet verkeerd, hoor. Nee, echt? Een leuk plaatje ook gewoon. Ik, die is mij een beetje ontgaan. Nou, dit is nu wel een leuk. Dik, dit zou een landen kunnen we Om, u, u een zijn. Om een beetje te stimuleren. Ja. Toch? En uiteindelijk heeft ze laat, ze heeft pas alleen nog een plaat uitgebracht van een paar maanden geleden. Dat was dit. Feel... Ik ben al zichtgevoelig voor de partijen. Dat loopt lekker door gewoon. Zeg maar. Goed, ja, de Europese is deed natuurlijk in 2023 en die, die eerste optredens in de buitenkamer waren, waren vals. Het was niet helemaal, het liep niet lekker. Ze zijn er later niet zo heel goed uitgekomen. Maar is kort, een beetje, uh, zeg je het, in de nevelen der historie verdwenen op ja. een of andere manier? Ja, die verantwoordelijk is. Ik vind het wel heel is, jammer, hè? Ja, die de verantwoordelijk is, die had natuurlijk ook een jaar eerder gewonnen. Hoe, heet ze ook alweer, hoe heet je ook alweer? Um, uh, uh, ja, man, zijn we de winnaar van de Europese Jonkvogel zijn we niet vergeten. Nou goed, die ja, heeft er ja, Zie je voor. Hoe, ver, hoe vergankelijk het is. ja, ja zo zeker. vergankelijk. Ja, uh, uiteindelijk uh, wie er nog meer jarig is. Uh, jarig zou zijn geweest. Dit, uh, Taunus van Zand. Taunus van Zand. Overleed in uh, 1997. Toen was je echt nog maar heel erg jong. Je kent hem van dit. This is my pain. Oh ja, kun je al kijken. Ik ken ik niet. Nee, klopt. Ik ken het ook niet. Wat een de verhaal deze. Taunus van Zand. needed you. Hij is eigenlijk voor een kleine groep mensen heel populair geweest. Echt als pop achtig Ja. Op vrij jonge leeftijd werd er een, uh, ja, toch wel een afwijking bij hem uh, geconstateerd. Was hij 19, bipolaire stoornis. Hij kreeg uh, shocktherapie met isoline toegediend... Drie maanden lang, daar, kreeg hij, uh, ja, daar verloor hij zijn lange termijn geheugen voor een groot gedeelte. En ik, uh, heeft zijn moeder daar toch wel een beetje spijt van, die had het uh, in gang gezet. Nou ja, goed, alcohol, depressies... maar goed, wel hele mooie muziek voor een kleine groep mensen. Dat ging echt helemaal tot op het bot, ging ja, je gast. Ja, hij moet pijn leiden voor een je mooie... Je moet pijn leiden voor je muziek en dat heeft hij echt gedaan. Uiteindelijk, uh, hij wilde, eigenlijk wilde hij gewoon de luchtmacht in... maar omdat hij natuurlijk al die dingen had, uh, werd hij niets aangenomen... en werd hij uiteindelijk zingen en songwriten. Uh, nou goed, heel veel mensen hadden nog steeds... Inspiratie deze muziek, If I It You. Heel veel nummers van hem zijn ook weer gecoverd door hele bekende sterren. En dat is nou graag Daardoor is hij ook nog veel populairder geworden. Ja. Goed, ging het over Townes van Zand. Ja, ik heb nog, uh, nog eentje. Dat is uh, Amanda Gorman. Zij is uh, van 7 maart 98, pas dus 28 jaar oud. Maar zij uh, is uh, wereldwijd bekend geworden door haar spoken word voordracht voor haar gedicht The Hill We Climb tijdens de inauguratie van uh, Oh van ja. Joe Biden. Oh, ja. en door die voordracht werd ook het begrip Spoken Word op de kaart gezet. En uh, het gedicht is ook als boek met dezelfde titel uitgebracht in maart 21. Met een voorwoord door Oprah Winfrey. Dus ik vind... dat is uh, wel bijzonder. Ja, ik vind het een mooie verschijning. Echt bijzondere uh, voordracht ja. ook. Hè. Brian uh, Cronston is jarig. Wordt uh, 70 wordt hij alweer. Bizar. Hij is natuurlijk bekend van ja, dit. Hè. Oh, ja, duistere klanken was die uh, leraar, die scheikundeleraar... die eigenlijk op school gepest werd. De werd er zo zat van was... hij was natuurlijk ook een beetje... Uh, ja, had uh, niet allemaal goed contact met zijn leerlingen. Toen heb je gedacht, ik ga het over een andere kant gooien. Dus uiteindelijk ging hij uh, uh, koek... Uh, uh, uh, Crystal Met ging hij koeken uh, koken. En dat werd wel heel goed ontvangen in die criminele circuit. Ja. Een beter high betekent dat klanten meer betalen. Een hogere Means a greater yield. That's 130 million dollars of profit. Zeker. Is... Hij legt even uit aan zijn concurrent: Kom bij mij. Ik heb betere crack en uh, nee, crack uh, uh, crystal, crystal meth. Dus kan je veel meer mensen bereiken en er zijn veel betere klanten dan. En dat dan Stans erover. over. Maar goed, zijn, uh, zijn uh, vrouw maakt nogal zorgen om want hij was natuurlijk ook ongeneeslijk ziek. Dus die sprak hem aan en zei van: Ja, maar gaat het allemaal wel goed? Uh, ja, moeten we niet bang worden van al die criminelen? You clearly. I don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his deur and gets shot, and you think it out of me. <laughs> no. I am the one who knocks. Yes, I am the danger. Maar is, is, uh, <laughs> wordt word de serie nog uitgezonden? Of is Op een uh... gegeven moment is hij helemaal uitgemolken en ja. die hij er zo lang. Het waren wel hele bizarre situaties. Deze Brian, deze Walter White... die hadden natuurlijk bedacht... Ja, bepaalde criminelen moeten worden opgeruimd. En hij wist natuurlijk met chemicaliën... wist hij allerlei dingen wel op te lossen. Ja. Dus had die andere gast die met hem samenwerkte... die in het begin een zware crimineel... was, later gewoon de sukkel eigenlijk... had die opdracht gegeven... je moet die chemicaliën halen... En een plastic bad. En in een plastic bad kan je dat hele lichaam gewoon oplossen. Laat je gewoon lekker pruttelen. En dan, uh, maar ja, die gast kon ah. geen plastic bad vinden. Dus uiteindelijk deed hij het in een metalen bad. wat oh, ja, hij niet wist dat het metalen bad oplost met bepaalde chemicaliën. Dus het hele lichaam kwam van boven naar beneden. Door het plafond. Dat soort bizarre situaties oh, zaten gehoor. erin. Oh, Maar goed, was een bizarre uh, uh, uh, serie. Ik heb het een paar keer gevolgd. En dan ben je ook wel weer klaar mee. Maar ja. de omslag van ja, de een suckelijke naar de crimineel. heel leuk. Ja? Dan is zo'n idee zo verrassend. Maar als het dan doorgaat, ja, dat, dan ja, weet je ja. het al. Dan is het niet meer verrassend. Ja, en en laatst, dat is het punt. Later, later kreeg je dan weer Let's Call L of zoiets, geloof ik. Dat was dan weer een spin-off. Dan wil je ja, iets ja, uitmelken. Ja, ja, ja. Je moet op tijd stoppen, zeg ik altijd. Goed, dat is zo voor de Misschien nog een, een verdwaalde straks. Maar dat ben ik weer straks wel. Eerst eens voor Ze nog.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 In love with the heartless, addicted to the pain, California nights. Wat leeft. Nieuws uit Zandvoort. Sorry, achter elkaar. Goed, het is voor de Zandvoortsbericht. berichten. Het was California Love van Tokyo Hotel. Die op het Toepak leeft in de zaterdagmorgen. Goed, ja, vandaag of in de Zandvoortse te lezen, afgelopen week. Ja, Hans Peters, een architect en kunstenaar. Je hebt een droom, een wens om een vier meter lange uh, Formule 1-wagen... bij de ingang van uh, het circuitpark Zandvoort. Uh, ja, aan de Noordboulevard wil hij daar plaatsen. Hij had al eerder gehoord dat daar huizen moesten komen. Hij was echt geschokt. Hij was Pisseling. Daar moeten geen huizen komen. Daar moet een hele grote racewagen komen van staal, van vier meter lang. Dat wilde hij heel graag doen. En nu heeft hij daar zeg maar, een, uh, een schaalmodel van laten maken. En die heeft hij aan het uh, Museum gegeven. Zo, kijk, zo moet het worden. En uh, Volkien uh, Rentkens is er heel blij mee met aanvulling aan de collectie. En Peter, uh, ja, die heeft zich echt inzetten daarvoor. Hij zegt van, uh, misschien kan uh, het 5 ja, mm dik staal moeten komen. En dat weegt dan iets van 5000 kilo. En er moet er een vergunning worden aangeslapt. Dat is nog allemaal een ding. Misschien kan crowdfunding. Het kost toch al zo'n slordige 25.000 euro. Het kan misschien gesponsord worden. Of misschien de gemeente. Of gast. He, als het zo belangrijk voor je is architectje, kunstenaar... wat dacht je, in een hypotheek heb je eigen huis? Doe het toch eens even normaal, joh. Je gaat toch geen 25.000 euro in een standbeeld zetten... om dat in plaats van huizen... Nou, ik vond het echt te gek voor woorden om dit te lezen. En ik denk van, allemaal wel leuk hoor... maar als je zo'n zo uh, kapitalistische droom hebt... voer hem zelf dan even uit. Het lijkt mij dat de huizenbouw toch wel echt wel op de eerste plaats moet komen. Lijkt mij. Lijkt ja. mij ook wel, ja. Lijkt mij ook wel. Goed. Nog iets uh, anders? Op uh, 5 maart, dat is uh, afgelopen gisteren... Ja... Nee, dat is donderdag als 5 maart. Maar in ieder geval in de Kostverlorenstraat... ter hoogte van nummer 65 en in de Zeestraat... ter hoogte van nummer 48... zijn er weer struikelstenen onthuld. Oké. Okay. En dit was in aanwezigheid van de burgemeester... David Molenburg, rabbijn Samuel Spiro... en de stichting Joost Erfgoed Zandvoort... en de familie van de nabestaanden. En uh, die struikelstenen zeggen wij... vergeten jullie niet. Het is dan de familie Groenewoud geweest... en de familie Van der Glas. En die zijn helaas allemaal vermoord... Ja. En uh, meestal in uh, Auschwitz, maar... Uh je ziet per steen zie je waar ze dus uh, vermoord zijn. Ik vind het wel mooi dat ze gewoon zeggen vermoord en niet uh, ja. overleden, want het is echt, het is een brute moord geweest natuurlijk allemaal. Zou dan een link kunnen worden gemaakt met de Palestijnen op een of andere manier dat je een soort toenadering maakt dat je denkt van zou dat aan elkaar gekoppeld kunnen dat, oh, dat we daarnaast alle, alle een, een paar Palestijnse hebben? ja, dat doen. weet ik niet, je hebt daar niet gewoond. Ja, dat kan natuurlijk is Een hele andere wereld maar <laughs> ik, wil, ik wil graag dat ze zo bij elkaar komen. Oké. Okay. Weet je, dat is We volop nieuwe bomen geplant in Zandvoort. Er uh, zijn opnieuw uh, nieuwe stappen gezet in de vergroening van het dorp. Straat, kreeg 20 uh, zomerlindes geplant. En de zo'n uh, zand wordt slaan, wordt gewerkt aan een plaatsen. Er waren nog eens een keer acht bomen. En Ja, het is, moet allemaal beter worden. Het is een, uh, als er of voldoende ruimte is om een groen geplaatst te worden, om groen, dan doen ze dat. En er zijn ook 15 bomen geplaatst in de buurt van de begraafplaats. Uh, een vijf bij de spoorwegovergang. Oh, kom, wel een beetje op afstand. Anders rij je met die treinen tegenaan natuurlijk. Maar goed, het is uh, mogelijk gemaakt door de regio... Deel MR West. En vijf gemeentes bij elkaar. En ook de Rijk komt er dan weer bij. En ja, het moet gewoon ja, meer groen in de, in de wijken komen. Het verkoelt. Het, het houdt de warmte tegen, zeg maar. En het is ook. Uh, ik heb ook al zoiets als je ergens naar buiten kijkt. en er is wel een stukje groen. Dat, dat maakt je toch af en toe eens wel blij. Ja, nou wat ik ook stuk. zo leuk vind. dat sommige steden ook dan. Uh... Uh, in, uh, heb je het trottoir en dan heb je een klein stukje gras, en dan heb je bijvoorbeeld uh, sportvelden. Yeah. Dat ze in dat stuk gras toestaan, dat er groente verbouwd wordt en zo. Yeah. Dat is Obleem. ook extra groen, en dan kunnen mensen eten. En yeah. krijg je, ik heb dus de link naar het volgende item. Yeah. Dat uh, samen koken, idee voor de schoollunch. Er is uh, uh, een uh, motie ingediend door uh, GroenLinks-PvdA. En die is raadsbreed aangenomen. En dat is. Uh, een pilot gezonde, warme schoonlunch. En om te kijken of uh, dit op school werkt. hebben ze gelijk maar van de week. Dus maar, uh, zijn ze met een aantal zijn ze naar uh, de school gegaan. En ze hebben daar dus uh, uh, lekkere soep gemaakt: broccoli, en met munt en komijn. voor 218 kinderen. En uh, ze hebben gewoon Het was gewoon een project op dat moment van anderhalf uur. En daarna oh, ja. had met z'n allen eten. En het was gewoon heel leuk. Want die kinderen zeiden dus ze ook van. Uh, nou, het smaakte echt naar meer. Want uh, ze vonden het echt super lekker. En ze vonden het ook heel leuk hoe brood dan werd gemaakt... met zo'n uh, zo uh, uh, uh, starter. Oh ja, oh ja dat is gewoon een proces, uh, ja. Ja, het was echt een succes. Dus ik denk van ja, dat is heel leuk om uh, kinderen te stimuleren... om gezond te eten. Want ze zien dan zo'n stroom broccoli. En denken, nou, he. Broccoli? Ja, maar bro oh, broccoli, ertastoep is dus gewoon heel lekker. Broccoli thuis ook de favoriet, hoor. Nou, nou, wat vinden we dat lekker? Presentatie van <laughs> architectuur. gids van Zandvoort van uh, Zandvoort. In, uh, in Zandvoort is meer dan alleen maar zon, zee en strand. Er zijn ook best wel oude pandjes. Er zijn niet zoveel meer natuurlijk. Omdat namelijk uh, heel veel panden natuurlijk uh, in de Tweede Wereldoorlog uh, gesloopt zijn. Omdat die Atlantikwald moest komen natuurlijk. Echt een hele mooie panden zijn weggehaald. Die liggen allemaal onder het circuitpark Zandvoort. Ook belangrijk. Dat moet ook stevig opgezet worden. Maar goed, er zijn nog wel statige woningen. Ook heel veel vissershuisjes. Nou, dat zit allemaal in die architecten-tuurgids. Uh, en, uh, nou ja, goed. Uh, ook de opbouw van het groot badhuis wat ooit gemaakt werd, natuurlijk. Nou, wordt allemaal besproken. En uiteindelijk komt daar een lezing over. Een shoot, uh, shooters Die is namelijk ook. Uh, uh, het ontwerper van het vlaggenschip van Zandvoort. Het, uh, het, uh, ja, het Circus Zandvoort, weet je, dat mooie gebouw. Wat ook zo mooi wegvalt tussen al die mooie gebouwen. Ja, het ja, ja, gaat echt in het landschap op? mogelijk. Maar goed, uiteindelijk komt er ook nog een andere Dennis... En Dennis heeft ook uh, zeg maar de krocht mooi opgelapt. Met al het mooi geluidwerend materiaal erin. En zo. Dus die gaan al praten over, uh, over architectuur. Zeker. Leuk. Ja. Nou, Er is er iets nieuws. Het heet Begeleid in Beweging. En het ja. is bij het Calisthenics Park. Je hebt dus uh, Bij de Corvors Sporthal heb je zo'n gedeelte ervoor. En daar hebben ze allemaal apparaten neergelegd. En dan gaat dus Noord-Holland Actief. Die gaat daar dus iedere dinsdag. Behalve tijdens de schoolvakanties. Gaan ze daar dus uh, oefeningen gaan doen. En voor 55-plussers is het van 10 tot 11 uur. Nou, dat is misschien wel wat voor mij. Ik ben vrij op dinsdag. Ja, zeker. En voor nee. jongvolwassenen... Waar is dat overdag? 55 nou, prussies werken nee, nee, dus nee, werk nee, maar voor ook... jongvolwassenen... van 16 tot met 29 jaar... Yeah. is dat van kwart voor 7 okay. tot uh, kwart voor 8. Yeah. Je kan je aanmelden via www.noordhollandactief.nl. Ik vind het een goed streven. Ja, zeker. En gewoon lekker buiten... Ja, ook heel belangrijk. Ja. Nou goed, ja zeker. Sowieso het monument bij het circuitpark Zandvoort. Hè? Ik bedoel, als ik er voorbij rijd, denk ik altijd oh, dat zijn allemaal mensen die op het circuitpark dood zijn gegaan of zo. Ah. Ja, vind, weet je het ook niet, als je daar voorbij rijdt... je denkt, je zie je zo'n grote marmer iets... en dan staan allemaal namen. Of je, ik zo, oh, wat erg, even stilstaan. Ja, maar oh, staan... ze zijn niet dood. Nee, <lacht> ja. we hebben daar gereden. Ja, de, ja. De, de, nou, je begrijpt wel, ik heb er helemaal niks mee. Goed, tijd nee. voor die anders. tijd voor die landenkeuze. Voordat we er helemaal in verzanden. Ja. En ze uh, is vandaag jarig. Hoe oud wordt ze eigenlijk. Maar ja, Nicolai uh, 28 past. Of, of, of niet? Zeg ik nou nee, ik 28 weet? lijkt me niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Ze is, is wel iets ouder volgens mij. We gaan kijk meteen even. Zet hem vast aan. Ja, ik zet hem vast maar aan. Jazeker. Ik ga het nog eens weer. Dus dan, het even instaan. Ik moet weten hoe oud ze is. Hier staat, 30 wordt ze ja. So is the fuck out. I've been having a hard time. Been a bad kind. I know it's like to be lonely. Yeah, I've got so many questions. When the moment holds me, it makes me feel so alive. Every time my heartbeat sinks, I feel it in my head. That he had ooh, ooh. So he said sitting in silence. Pak uit, zien ze dat nou? Oké, okay. nou, het begint al met pijn, dat is wel duidelijk. Een goed ze kwam natuurlijk dus best wel uh, na die Eurovisie Jongvisu Ze had best wel een uh, traumatje opgelopen. Dus ze moest helemaal in therapie, mediatieve behandeling krijgen om uiteindelijk los te komen. Toen heeft ze een stuk uitgebracht. En dit is een van de laatste platen. Ik heb het over uh, uh, Mia Nicolai. En ze wordt vandaag 30. En dit was een van haar laatste platen. Heb je toebak leef? Zeker. Maar goed, we hebben nog een verjaardag gestaan. En echt, het was mij vroeger echt wel een inspiratiebron. Nog steeds, als ik hem zie, denk ik, oh, wat grappig van die gasten, die goot. Gewoon... Totaal niet aangepast gedrag hebben. En ik heb het over Rick Mayan. Hey, kids, it doesn't matter what you are: Punks, skins, rasters, mod, rockers. Keith Tigrin even. Everybody everywhere. Dat was natuurlijk van de Young Ones, die gast. Dat was die gast met die tanden die altijd zo echt alles overal op inging. En uh, later gingen ze natuurlijk de Young Ones doen. Maar daarna kwam een serie die heette Bottoms. En dat was samen met uh, Ed, Ed Monson. En een gast met een hoed op en een jas aan en een bril op. En die kwamen ook in hele bizarre situaties terecht. Je denkt dit, dit kan gewoon niet normaal. Nee, maar goed, het, het, het was echt rare, rare televisie. Hij deed soms ook uh, optredens. En ging hier, um, noem je dat, uh, poems, gedichten voortdragen. En als je maar even een idee dat mensen, als ze maar niet moesten dan wilde je ze bijna zeg maar uit het publiek vandaan trekken gewoon. En dat je denkt van, die gast, moet ik gewoon maar bij, bij weg blijven. Het is, het is, die klopt gewoon niet. En wat hij zelf over zichzelf zei: uh, wat voor rollen kan je eigenlijk spelen? Many actors have many facets. I do. I can do ego, and that's about it. Ja, yeah, ik kan alleen ego spelen. Dat is it. Ja, yeah. oké. Okay. Alleen maar gewoon. Nee, ik ben hier. Ik, <coughs> het is ik, ik, gewoon. En dan ja, moet je ja, maar winnen? Hij mannen. is vast ook wel voice-over, denk ik. Bij bepaalde teksten. Nee, hij is dood. Zo. Dat is een wow. nadeel. Goed, ja, in, in 2014 die heeft hij nog... Under, voice uh, under voice under, ja, precies. In 2014 werd hij gevraagd voor een film van uh, Helene Rooyen En Helene Rooyen had een boek, en dat heette De Ontsnapping. En uh, ze had gevraagd, van, heb je zin om daar iets te spelen? Om daar, zeg maar, de onaangepaste buurman te spelen. De Ego. Nou, dat wilde hij wel. Daar heeft hij mee, uh, uh, in, mee is hij mee in zee gegaan. In Portugal hebben ze opnames gemaakt. En, uh, maar is en, dat een Hollander? Nee, het is geen Hollanderse naam. Een Engelsman. Maar, maar hij is naar Nederland gekomen om mee te gaan. Ja. Uiteindelijk ging hij na deze opnames nog geen week later... Ging hij een rondje hardlopen. En toen stopte hij. En oh. toen was hij was Op 9 juni. Goed. Ik heb het ja. over Rick uh, Melon. Leuk, leuk. Ja. Er is uh, in Den Haag een slagpartij geweest. Want het schijnt dus inderdaad dat hardlopers en padden... die hebben vormen een dodelijke combinatie... Want de gemeente die, die sluit wel wegen af voor jaarlijk de jaarlijkse paddentrek. Maar op die rustige trajecten worden echt massaal amfibieën vertrapt door sporters die in het donkere rondje lopen. Oh, ja. <lacht> nou ja, het, is de, de, de, het heet de laan van poot. Ik weet niet of het door die uh, amfibieën <lacht> komt of dat er misschien een andere samenkomst is op die, uh, op die laan. Dan ligt het Ik echt, echt vol. En uh, in deze periode wordt het wel afgezet voor autoparkeer, maar ja, ondertussen. Hè. Het is al een jaarlijks fenomeen. En dus uh, de, er is nu overal, dat ze nu uh, uh, amfibier gaan uh, helpen met oversteken. Ja, mooi. Ja, ja, ja, ja. Ja. We gaan nu mensen allemaal oppakken en dan Maar gaan dat, dat ze dat nou niet snappen, dat ze nou gewoon uh, geen, uh, geen les krijgen. Er zit ook geen evolutie in, dat is, dat is het Nee, toch gewoon... ze, ze blijven dom. Ja, <laughs> zeker. Er moeten toch weer veranderingen komen. Ja, dames en heren, het blijft tot met tien uur. Klap, hoor. en hier is er een leuk plaatje. De main. Lost of the world, Talk to me just like Ja, groot en mee De band The Main. Ja, en Joy Next Door. Daar wil ik bij zijn. Quite Part Loud. Ja, dat is een heel rustige, Dat uh, moet je heel hard afspelen. Dan kom je tot iets. Goed, het is uh, zaterdagmorgen. En uh, nou goed, uh, alleen maar grote hits hier op de radio. Vandaag in de telegraaf nog een stuk gelezen over. Subtiel is in, over de top is uit. Oh, graag. Meer is minder. Hè? Dat is ook altijd een uh, uitdrukking. Is more. Nou goed, komen we wel vooral met, natuurlijk, met Pamela Anders... die van die grote borst uh, als het in beeld kwam... Op, uh, uh, rennend zo op het strand op zoek naar een slachtoffer. Nou in slow motion, hè? Wat hangt er aan je nek? Nou, ik ben u aan het redden, meneer. Ja, sorry. Oh. En uiteindelijk natuurlijk Kim Kardashian... met van die hele grote billen. Dat was natuurlijk heel populair. Nou, momenteel merken de... De plastic chirurgen, dat het allemaal wat subtieler moet. Het moet echt subtieler. En uh, stel ik, ook, ook die uh, Ozempik-achtige uh, ose middelen verliezen. Ja, daardoor verlies je spieren. Uh, onderhuidsvet gaat weg. En dan krijg je dus een beetje een uitgehangen gezicht. En daar moet je dan tegenwoordig weer zo een diep plain facelift op toepassen. En tegenwoordig gaat het niet om echt strak trekken, maar van binnenuit een facelift uh, organiseren. Een beetje allemaal... vet in, moet... in je kind spuit. Nee, het, het moet meer weggehaald worden. Het moet niet strak getrokken worden, het moet meer van binnenuit worden gedaan. En het gaat dus uh, vooral schaamlippencorrecties heel populair te zijn. En dan gaan dat heel veel vrouwen toch wel last hebben met, uh, met fietsen of met andere dingen. Dus daar kunnen ze, moeten ze aan werken. Ze wapperen zo. Ja, ze wapperen een beetje, dat soort dingen hoor. En het, dat, dat wordt heel vaak gedaan. Maar ook in het gezicht, vooral de oogcorrectie is heel intensief in trek En daar moet je naar een goede chirurg gaan. Want anders trekt hij het gewoon een beetje bij elkaar. Of een lapje eroverheen en klaar. Maar als je het goed aanpakt, is het heel subtiel. En krijg je in één keer een stuk frisser gezicht. Nou goed, dus meteen weer even een reclamespotje je dit. Ja. Maar uiteindelijk, het moet wat minder uitbundig, zeggen de chirurg. En dat schijnt dus... De nieuwe trend te zijn, dames en heren. Nou, je, je hebt toch ook mee? die ene Andy of zo, zo'n oud voetballer. En die, die is dan Andy en Melissa of zo. Ja. die Melissa die heeft dan ook die enorme lippen. Oh ja, weet wie je bedoelt. Ja, en zo. Ja, ja. Die, oh, weet je. Boodschappen vol. Taart, boodschappen ja, ja, ja, ja. vol ja. Ik zeg één. Ja, nou, ja, ja, maar die, dan denk ik van. Die, die heeft toch echt wel veel laten doen voor mijn gevoel. Ik vind het niet mooi. Nee. nee. Maar ja, wat, wat voor lippen blijven er over als je het dus niet meer vult? Dat weet ik niet. Dat is dus een heel klein zuinig bekkie. Ja, een beetje uh, een wilkomontje. Ja, een wilkomontje, Kan je er wel iets mee? Ja, Hij uh, ja, ja, kan, kan er genoeg mee. mee, maar dat ga jij niet meemaken. Nee, zeker zoiets, ja. Heel <laughs> het is uh, in het Nationale Park de Hoge Veluwe. We was uh, altijd uh, uh, echt rustig uitgestrekte heidebossen, et cetera. En de mouflons. Maar het schijnt dus de afgelopen zeven maanden... dat praktisch al die moeflonts zijn uh, opgegeten door de wolven. Jawel. Oké. Okay. En uh, er is een directeur, Zeger-Emmanuel... Dat zijn Emanuel, toch die bruine beesten? Ja, een soort uh, schaapachtige wilde schapen. Oh, schapen. Oké, Maar ja, je zit hebt dus, bruine... de Zeger-Emmanuel Baron... van Forst tot Forst. Die wint er geen doekjes om. Hij zegt, alle moeflonts zijn opgevreten. De wolf vernietigt de biodiversiteit... En uh, daarnaast zijn het dus ook nog de andere dieren die hier allemaal op zitten eten. En nou, hij nee, oh, dat was, zich... was niet waar. In 18e zoveel hadden weer ook wolven. Dat was toch allemaal op orde, hoor. Ja, ja, ja. ja. Maar uh, hij ergert zich wel aan de beschermde staat van het roofdier. Want hij wordt gedoogd. Maar alsof het leven van de andere ook kwetsbare wilde dieren niet meetelt. Er dus zijn er nu nog een, een aantal van die mouflons, De 300. Uh, nee, van de 300 wilde schapen. Yeah. zijn er nog 40 over maar. Dat was, dat was ook... Uh, ook wat. En die zitten achter een speciaal wolfwerend stroomras Ja, raster. Oké, van Gewoon in een hok. Dus, uh, maar ja, het is echt uh, heel erg. En uh, hij zegt ook, wat die man zegt ook... van hij wordt als de baron weggezet. Maar hij heeft wel landschaps- en faunenbeheer gestudeerd. En uh, hij heeft er verstand van. Daar hoef je geen baron voor te zijn. Nee. Maar het is gewoon wel ernstig... dat al die moeflos, dat die weg zijn... En, ze weten waarschijnlijk niet, ze zijn niet zo slim. Je voelt het gewoon aankomen met die wolf. Maar iedereen denkt van: nee, dat kunnen we, als we dat gewoon goed beheren, dan komt het allemaal wel goed. Nou, je voelt het gewoon aankomen. Met de, het is onzin. Wat er onzin. En wacht die wolf. maar tot er kinderen op een gegeven moment uh, ja, die gaan dan spelen wacht. ergens in een bos. En dan, zijn ze, dan komen ze niet meer terug. Nou, ja, dat dan zal nog wel meevallen. vind je dan zo'n klein kaplaasje. Daar geloof ik al in. Dat, <laughs> dat, dat, ja, precies. Ja. Eh, eh, ik, want er zijn nog steeds veel meer agressieve honden in plaats van agressieve wolven, denk ik. Daar ik denk ik dat het gevaarlijker is. Ja, maar als je draaien hond agressief. Vertoond, ja? dan wordt hij afgemaakt. Ja. En oh, deze ja. wolven, zet bos, zetten dan maar een paar bakjes met voer neer. En ja. dan gaan ze niet meer op, op andere dingen jagen. Ja, nou, ik denk dat het allemaal meevalt. Maar gewoon, ja, voor de andere dieren, dat brengt het bol in de war. Dus er moet echt wat gedaan worden. Ja. Maar ja, binnenkort hebben ze er vast weer oplossing voor. En uh, dan zetten ze gewoon de beer neer. Dan gaat de beer de wolf oplossen. Oh ja. Zo is het, is het toch? Dat is ja, maar er was ook uh, op een gegeven moment een mooi verhaal op internet dat ze wolven ergens uitzetten. En dat toen. Uh, de, de hele natuur veranderde. Dat was ergens in Canada of ja. ergens in Zuid-Amerika. Uh, en dat heeft de, de, de bedding van de rivier uiteindelijk ook laten veranderen in het hele wildlife. Ja. Maar dat was gewoon een gigantisch wildlifegebied, de grootte van Nederland of zo, denk ik. Ja, oké, okay, dan dan dat beetje is wel spelen. een mooi verhaal is dat? Uh. Dat heb je wel een beetje spelen. Goed, even op basis voor tien uur. Nou, dat is lastig, hè? Go Nieuwe zingen van John The Giant Apartments. En, uh, nou, meer van die hits dat is allemaal gewoon heel grote plaat. En ik heb het heel vaak gereden in het verleden, dat was mij allemaal weer tien jaar geleden. Dus dat ik echt veel van deze, deze band rijden. Goed, gisteren was het op televisie natuurlijk. Ja, was dat niet de laatste aflevering van uh, Flikker Maastricht? En de hele week hoorden natuurlijk uh, spotjes erover. En toen dacht ik van, waar ken ik die muziek nou van? Weet je, de begrafenis van Reinier, weet je wel? Of Floris ja? Wolf. Hoor ik deze muziek en denk ik van, wat ben je nou doen? Ben je nou echt, ben je muziek van Platoen gebruiken nou? om je serie kracht bij te zetten? Platoen, weet je wel, met dit soort dingen. En your mission was destroy, Search and and dat ding doet over het Vietnamoorlog en dan plak je dan zomaar maar aan eh, uh, maar Maastricht. Wat echt zo goedkoop. We did not fight the enemy. We fought ourselves. Ja, mooie tekst erin. Anime. Ja, momenteel komt de Vietnam ook in, uh, in overspraak... omdat ze natuurlijk nu bezig zijn met Iran... en wordt Iran niet de nieuwe Vietnam... Dat, we ons daar, dat de Amerikanen zich daar een, ja, een stuk bijten. Dat je denkt van, ja, gaan ze dat winnen? Nee, dat gaan ze niet winnen. Want een, uh, wat, wat noemen ze het ook weer? Uh, change, and, uh, government change. And, uh, nou ja, goed, ja, een, een regeringswisseling. regeringswisseling. Ja. Dat gaan ze niet van buitenaf uh, voor elkaar krijgen. Dat hoor je alle de deskundige over, is niet mogelijk eigenlijk. Okay. Maar goed, dus, uh, okay. nou ja, goed, ik vond het wel een heel aparte ja. combinatie. platoon met uiteindelijk uh, flinke Maastricht. Goed, wat nog meer? Ja, er is uh, onder een golfbaan vlakbij Manchester. Is een eeuwenoude wijn aangetroffen. Oh? Er was een zinkhole ontstaan. Ja? Een zinkgat. En de medewerkers die, uh, troffen de wijnkelder aan onder de dertiende hol. En in de, kerk, uh, in de kelder daarvan lagen dus gewoon glazen en champagne en wijnflessen. En uh, ze zijn er, uh, hebben besloten om het hele gebied uit te graven met een kleine graafmachine. Want uh, er is ergens natuurlijk een afvar, afvoer ingestort, anders krijg je niet zo'n sinkhole. Nee. Maar uh, het zijn eeuwenoude flessen, want ze zijn uh, allemaal met de hand geblazen en alles. Oh, dus kijk. Ze, ze, ja, ze hadden ook vreemde vormen. Ja, dat heb je als je met de hand blaast. Wel heel bijzonder, toch? Om dat mee te maken. Ja, met de hand blaast, krijg je vreemde vormen. Ja, nee, ik snap het. Ik ja. denk uh, zomaar dat er uh, wat van die flessen neergezet worden in, uh, in de kantine van de golfvereniging. Uh, ja. De Golfklub. Oh. Ja. Leuk toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Dat, het stimuleert de fantasie weer een Zeker weten. Laatste plaatje voor tien uh, uur. Zitten te kijken wat we ook weer gaan doen. Oh, is ja, deze plaatje gedrukt, ja. Uh, de nieuwe single van Orange Skyline. Ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. Tot volgende week. Dan dus spreken we over elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering. Hoi!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 Something here This image of you Keeps me awake. Callous and free Like in our younger days Summer is gone Heaven's in bloom, But I got a hole in wanna feel My voice, don't wanna raise it. When I feel my heart, I wanna break it. When I fall apart, don't wanna show it. When I find my love, I wanna keep it. When I feel your touch, don't wanna lose it. When I know you're here, I wanna prove it. But I just wanna feel, feel like something real. Yeah, I just wanna feel, feel like something real.